...telefoonnummer, welke reizen waren geboekt in 2008 en 2009... Eh, ...maaltijdvoorkeuren, of er betaald is per creditcard... Eh, ...met een bankrekeningnummer. Eigenlijk alles waar iedere identiteitsdief van eh, zal dromen. Voor zover bekend heeft de hacker geen misbruik van de gegevens gemaakt. Cheap tickets geeft toe dat er is ingebroken... ...maar zegt dat het systeem inmiddels offline is gehaald. De Avro staat open voor suggesties om de verkiezing... ...van de winnaar van de gouden televisiering te verbeteren. Afgelopen vrijdag won het RTL 7-programma Voetbal International verrassend de prijs. Van tevoren waren de meeste deskundigen ervan overtuigd dat de RTL 4-kijkcijferhit The Voice of Holland de gouden ring in de wacht zou slepen. Direct na de uitslag was er veel kritiek door tal van tv-prominenten, onder wie Mies Bouwman en Bert van der Veer. Uiteindelijk bleek dat The Voice of Holland als derde is geëindigd na VI en Wie is de Mol. Afrodirecteur Maas staat open voor suggesties, maar wil wel dat de televisiering een publieksprijs blijft.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor wat extra oponthoud zorgen. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Er staat daardoor 7 kilometer tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein. Alle reistrokken zijn er overigens wel weer vrij. Het geldt ook voor de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar gebeurde een aanrijding bij knooppunt Prins Klausplein. De file is daar nog wel 3 kilometer. A27 Gorken-Breda, tussen Breda-Noord en knoopend sint Annabos 6 kilometer. Dat komt door problemen op de A58, daar was een tijdje een rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. De rijstrook is open, maar de file is nog niet weg, tussen Bavel en Knoopend-Galder, 6 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N201 tussen Uithoren en Zandvoort... en daardoor is die weg dicht tussen Hoofddorp en Heemsteden.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 Als u in beleggingsfondsen wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op alex.nl. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is de hoogste tijd voor ons panel Schuld en Boete. Voor het nieuws kon u de gasten al even horen. Joop van Ries, hij is oud-commissaris van politie in Amsterdam. Jan Dirk de Jong zit er ook nog, socioloog... die onderzoek doet naar jeugdbendes, toen en nu. Peter Plasman en Marielle van Essen, beide advocaat. Ik wilde nog heel eventjes doorgaan op het onderzoek, Jan Dirk de Jong... wat jij doet uh, naar jeugdbendes, nu dan, bendes in de jaren 60, 70, 80 van de vorige eeuw. Maar je hebt ook uitgebreid onderzoek gedaan naar... Um, Bendes die bestaan uit Marokkaanse jongeren in Amsterdam West, daar ben je jaren mee opgetrokken. Er zijn parallellen, want jij hebt gezegd dat het de straatcultuur die het bepaalt en, en niet zozeer de, de culturele achtergrond. En uh, ja, uit elke groep zullen er een paar grote criminelen voortkomen. En de rest komt vanzelf wel goed terecht. De meesten komen goed terecht. Ja, dat zijn de bekende drie wees binnen de criminologie. Hè? Wonen, wijf en werk. op een gegeven moment dan uh, agent ze oud, zoals ze dat noemen, dan uh, gaan ze. Een met een vriendinnetje wonen en uh, gaan ze ergens een betrekking zoeken. Mm -hmm. En een aantal niet. Een aantal die groeien door een georganiseerde misdaad. Dat hebben we ook gezien in die oude groepen. Je noemde zelf al eerder uh, John Mieren met Sam Klepper, Roller. Die komen allemaal uit van die brommerclubjes van vroeger, waarmee ze uh, knopploegen vormden. En. Uh, Soms ja. Ja, hele gewelddadige incidenten hebben uh, veroorzaakt. En dat is wat ik heel interessant vind aan het onderzoek van vroeger. Is dat je ziet dat het probleem niet nieuw is. Het is een oud-Hollands probleem. Het was er al na de Tweede Wereldoorlog en waarschijnlijk al voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ik kijk vooral na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het probleem is dus absoluut niet nieuw. En ik heb het idee dat de incidenten die ik opteken, qua vechten, net werd al de, de telegraafrellen genoemd, dat er veel ernstiger en heftiger geweldsincidenten waren omtrent deze groepen dan we nu. Uh, zien. Dus we doen nu alsof het een nieuw probleem is. We mm -hmm. doen nu alsof het erger is, terwijl het vroeger gewelddadiger was. En het absoluut geen nieuw probleem is. Peter Plasman, heb jij ook dat idee dat het nu helemaal niet gewelddadiger of erger is dan vroeger? Dat de jeugdbendes van alle tijden zijn door wie ze dan ook bevolkt worden? Uh, nou, Mijn schoonmoeder woont in het zuiden van het land. En heeft daar een groot aantal kennis en vriendinnen. En die zijn allemaal bang voor Marokkanen. Mm -hmm. Die hebben nog nooit een Marokkaan gezien. Oh ja. En dan denk ik, hoe komt dat nou? Mm -hmm. wat, is, wat kan daar nou de oorzaak van zijn? En in, in mijn idee is het toch de alle over, alle, alles overheersende invloed van de media... waardoor je elk incident gewoon in de huiskamer krijgt. Mm -hmm. En als dat vroeger ook was gebeurd... dan was er toen vroeger ook waarschijnlijk heel anders tegen aangekeken. Dus ik, uh, ik, ik heb ook het idee dat het van alle tijd is. En dat, uh, dat de media mensen... gaat er ook erg gekleurd mee om, hè? Want ja. de, vergelijkbare incidenten. Was niet zo lang geleden was er een steekpartij in Geuzeveld... en er was ook een steekpartij in Uden. En Geuzeveld betrof het Marokkaanse jongens... en Uden betrof het Nederlandse mensen... En het was een vergelijkbaar incident. Iemand was neergestoken. Een broer die zorgt voor het slachtoffer. Een ambulance komt eraan. Ambulancepersoneel schuift ze terzijde en die worden bedreigd. Van je kan maar beter goed voor mijn broertje zorgen, anders weet ik je te vinden. In Uden gebeurde iets vergelijkbaars. Daar werd ook de mensen werden terzijde geschoven. En die begonnen ook het ambulancepersoneel te bedreigen. Maar wat gebeurt er in het geval van die Marokkaanse jongens? Dan stuurt het NRC Handelsblad een razende report naar de Rifgebergte. Om te onderzoeken hoe Marokkanen met hun ambulancepersoneel omgaan. En dan komen ze achter dat ze één ambulance hebben op vijf dorpen. En dat die ook nog een steekpenning moet ontvangen. Kortom, er komt een heel cultureel verhaal in de krant. Over dat Marokkanen niet met ambulancepersoneel om kunnen gaan. Terwijl in het geval van Uden gaan ze echt naar de groepsdynamica en de menselijke kant kijken. En dat zou je bij die groepen Marokkaan natuurlijk ook moeten zeggen. Ja, jop, jop, Ik vind het grote verschil dat zit bij onszelf vaak. Vroeger werd er gewoon aangesproken, werd er gezegd, je krijgt schoppen in je gat op het moment dat je enzovoort. Dat doen we dus niet meer. Nou, Ivo stelt er dus wel, zegt hij. Ja, nou ja, dus, dus. Hoor dat. Kordaat, uh, maar we roepen dat ook meteen tegen elkaar, dan heb je een mes in je rug, dus er is ook iets ingeslopen van, laat de overheid het nou allemaal maar oplossen, en wij liggen onderuit naar de tv te kijken, en zien de incidenten, en roepen van alles, en de pers mee, enzovoort, dus uh, maar even dan onszelf aanspreken als burgers, we zijn wel erg bang geworden hoor. Marielle? We hadden het nu over, over Marielle dat van Essen, over uh, groepen uit de jaren 60, 70, 80, toen jij net op deze wereld rondkroop, denk ik. Of misschien nog niet eens. Maar het beeld wat nu geschetst wordt, de parallellen die getrokken worden... en dat het dus niet zozeer om marokkaanse achtergrond gaat... als om jongeren uh, die zich organiseren in bendes en mottrappen... en dat de straatcultuur ertoe doet... Ja, ik vind het heel moeilijk omdat ik natuurlijk nog wat jonger ben en niet precies een vergelijk kan trekken. Maar ik weet wel dat toen ik een jaar of tien was, nou dan was er op, uh, op een dorp, ik ben opgegroeid in een dorp, was er misschien anderhalve Marokkaan en een donker iemand. Maar wij zijn echt opgegroeid met het idee van ja, dat zijn messentrekkers. Dus als je hen aanspreekt, dan krijg je een mes in je rug. En als je een Nederlander aanspreekt, dan zou het hooguit de knokpartij uh, kunnen worden. Dus die angst was bij ons van kleins of aan wel van oké, okay, maar die Marokkanen en die donkere mensen, ja, dat, dat is dan vreemd voor mensen in een klein dorpje. En daar was dan ook zo'n stigma omheen, want dat zijn messentrekkers. Dus die spreek je ook niet zomaar aan. Dus, en die hebben andere normen en waarden. En, dus ik denk dat dat ook wel is doorgegroeid naar nu. Mm -hmm. Dat je niet zo makkelijk denkt Marokkaan durft aan te spreken. Omdat je misschien wat minder goed kan inschatten hoe die zal reageren. Dat je, dan dat je met een Nederlandse jongen zou doen jan Dirk, de Jong, jij bent bezig met je onderzoek, mm -hmm. midden in het onderzoektuig van toen. Uh, niet meer aan de VU, daar is het onderzoeksgeld op. Ja, dus je doet het nu doe in eigen beheer. Ja. Je zou je misschien, zit ik me ineens te bedenken, kunnen voorstellen... als opstelter zo bezig is met die jeugdbendes... en het interessant vindt om iets van die groepsdynamiek te weten. Misschien bij het WODC of zo. Misschien dat het ministerie iets van ja, je onderzoek zou kunnen raad het gaan proberen. Proberen. Ja. ja, Ik zou er eens aanbellen, aankloppen. Blijf rustig zitten. Bedankt tot zover. Ja, en ook van, als je, je wilt bemoeien met waar wij het verder over gaan hebben, schroom niet. Even terugkomen op een onderwerp wat de collega's van de EO een uurtje geleden bespraken met Anil Ramdas. Hij is publicist en heeft zes uur in de cel doorgebracht omdat hij in de trein van Frankfurt naar Amsterdam enige ophef hoorde, keek over zijn. Leuning en zag dat de conducteur een oudere mevrouw met een hoofddoekje... nogal ruig, zei hij, aansprak, omdat ze geen kaartje had. De man was erg onvriendelijk en een beetje dreigend. En Aniel Ramdas is opgestaan en heeft gezegd tegen die man... nou, nou doe eens een beetje gewoon, zeg. Je bent Geert Wilders niet. Waarop de conducteur zijn portefeuille pakte, de spoorwegpolitie heeft laten komen... en Aniel voor zes uur in de cel heeft opgesloten... wegens het beledigen van een ambtenaar in functie. Je bent Geert Wilders niet. Peter Plasman is dus kennelijk een belediging... Ja, net zoals uh, homo een belediging is, als het op een bepaalde zeggen. manier wordt geuit. Dan denk ik ja, uh, degene die homo roept, bedoelt het dan beledigend. Degene die uh, homo ontvangt, voelt zich beledigd. Terwijl natuurlijk het begrip homo nooit en te nemen een belediging in kan houden. Dus het wordt allemaal uh, opgerekt. Maar ik kan hierbij in de verste niet iets beledigends inzien. Het lijkt mij uh, aan de andere kant juist beledigend voor Geert, Wild, voor Geert Wilders... als dit een belediging zou zijn. Ja, jouw naam een belediging zou zijn, Marielle van Essen? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Tegelijkertijd, ik weet dat uh, parkeerwachters en uh, conducteuren die hebben echt een heel kort lijntje met politie, omdat... Uh, gesteld werd dat de laatste jaren de agressie naar uh, beide groepen ja. groter werd. Dus ik denk dat het al dus is gegaan... dat die uh, conducteur het als belederend heeft opgevat, met de politie gebeld heeft... dat gewoon gedacht is, Huppetee, die nemen we me mee. En dat die persoon verhoord is. En dat toen wellicht bij de politie de gedachte op is gekomen... nou, de vraag is maar of dit belederend is. En dat hij er weer uit is gegooid. Maar ja, dan... Tegen die tijd zit je al een paar uur in een cel. Joop van Ries, zou het iets zeggen over deze tijd? De, de reactie van Annie Ramdas, die zelf zei ik heb misschien een beetje overgereageerd. Omdat het een vrouw met een hoofddoekje was. Dat ik meteen denk, oh god, ze moeten haar hebben. En dat die man overgereageerd heeft door zich misschien meteen bedreigd te voelen. Het is zo eng, allebei. Ja, nou ja, mijn eerste reactie is dat ik het juist uh, waardeer dat er gewoon gereageerd wordt. Dat als je iets ziet wat je niet bevalt... dat je gewoon tegen elkaar moet kunnen zeggen van... Nou, dat is ook raar dat u zo reageert. En of dat nou naar een conducteur is of niet... Uh -huh. of naar een politieagent of niet, dat zou moeten kunnen gewoon. Hè? Dus we zijn allemaal zo bang voor... en voor de rest, ja, voor zover ik daar juridisch verstandig ben, ik kan me ooit, nooit voorstellen dat dit ooit een zaak gaat worden. Dus nee, is er is een ja, fout gemaakt... Niet op een of andere manier. Dit kan dus naar mijn gevolg geen belediging zijn. Dat okay. Dan hebben we dit gehad. Laten we even een ander actueel iets. Dat is dat uh, ellendige ongeluk op de A2 afgelopen, week, uh, afgelopen weekend. Twee benzinedieven, zoals ze genoemd worden... die er vandoor zijn gegaan, gevolgd door de politie op de A2. En volgens het verhaal nu heeft de politie als middel... om de dieven op den duur te stoppen een soort file gecreëerd... ter hoogte van Vinkeveen van of Koude waar die dieven met volle vaart op in zijn gereden... waardoor de achterste man in de file is omgekomen. Um, er is al veel over gezegd vandaag ook op deze zender. De recherche onderzoekt of het creëren van die file, het bewust creëren... of dat helemaal volgens politieprotocol is gegaan. Joop van Riezen, je zit hier niet toch. Wat is dan het protocol bij het creëren van een file... Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, volgens ja, mij bestaat nee, het nee. helemaal niet, hoor. Oh, het bestaat niet? Nee, hoor. Ik kan me niet voorstellen. Dus, dus ik kan me wel voorstellen dat er voorschriften zijn... in algemene zin. Kijk, nou, je kunt niet iedere situatie maar regelen bij protocol. Mm -hmm. Wel of niet. Dan maak je een politieagent die dus moet beslissen... op dat moment dat er iets gebeurt, maak je gewoon totaal moord. Het is toch al... Het uh, is om de uh, spur werk of the, the moment, ja. Ja, hè, werk op het slappe koord, bij wijze van. Als ik nou naar dit verhaal... Ik weet niet wat het waar is, wat in de krant staat, maar uh, de auto is, of niet gewoon, er zijn de stoptekens gegeven. De mm -hmm. desbetreffende auto is tegen politieautos aangereden enzovoort. Ja. Nou, dan moet er ook gewoon alles gebeuren om die auto aan de kant te krijgen. En dat je dan zo'n situatie creëert, vind ik dan nog wel mooi. Nooit hadden ze natuurlijk kunnen bedenken dat dezelfde auto nog eens een keer ja, met klaar. volle snelheid daarbovenop rijdt. Dat is een soort samenloop van omstandigheden die je van tevoren niet kunt bedenken. Dus... Peter Plasman, wat denk jij als je dit zo hoort? Ik dacht ook, wat zou het protocol zijn bij het creëren van een file? Bestaat dus volgens meneer Van Riessen niet? Nou, ik denk dat het meer... Dat, er zijn natuurlijk algemene voorschriften van wat je mag doen... in welke situatie je bijvoorbeeld geweld mag gebruiken... en om iemand aan te houden, proportioneel. Dus het moet in verhouding staan tot het delict... Ik vind het probleem hier dat het gaat om benzinedieven... En dan kun je, zou je zeggen, ja, dan moet je dit niet doen, zo'n middel. Want ja, die dieven kun je ook wel op een andere manier pakken. Zo'n file veroorzaakt gevaar. Maar dan is er ingereden op politieagenten, politie agent, Ja, politie hun autor, gedrag daarna dus, natuurlijk. Ja, ja, maar dan wordt dus het delict ernstiger, waar ze van verdacht worden... maar tegelijkertijd wordt het risico groter. Want als ze op een politiewagen inrijden, kunnen ze zeggen... ja, we verwachten niet dat ze achterop een file inrijden... maar waarom eigenlijk niet? Dus ik vind dat een beetje... Het is een afweging. Ja, ik vind het een moeilijke afweging. Want als je met dit soort lieden te maken hebt, dan weet je... dat. Dat er gevaar is. En ja, ik vind zo'n file Creëffing toch los van de file altijd gevaarlijk is. Maar als er mensen op de vlucht zijn, dan ja, ik, dat kan echt alle kanten ja. op gaan. Dus ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Oké, okay, of dit de juiste afweging is geweest. Marjelle, ik wilde met jou weer een ander onderwerp weer aansnijden. Dat is uh, het bericht dat uh, uh, staatssecretaris Steven heeft gezegd dat per 1 januari van dit jaar is er al een regel dat slachtoffers van geweld of zedenmisdrijf schadevergoeding kunnen claimen. Hè? die krijgen dat dan van de staat voorgeschoten. Een soort garantiefonds. Omdat de dader vaak nog gevangen zit of het geld niet heeft. Dat gaat nu met terugwerkende kracht geloof ik, gelden voor misdrijven vanaf 1996 ja, ook. In elk geval, de staat stelt zich garant dat geld krijgen jullie terug. En de staat gaat er dan proberen te verhalen op de dader. Jij vindt dit niks, begreep ik. En ik kan niet begrijpen waarom niet. Maar nee, ik het niks vind. Ik zal het uitleggen. Kijk, om te beginnen wil ik wel even duidelijk hebben dat ik het waardeer dat meneer Teven zoveel uh, tijd en energie stopt in het verbeteren van de positie van slachtoffers in het strafrechtelijk proces. Dat ten eerste. Alleen uh, waar ik me zorgen over maak is het volgende. Ik denk dat meneer Teven niet uh, rekening heeft gehouden met het feit dat in vrouwenhandelzaken, en ik doe vrij veel vrouwenhandelzaken, mm -hmm. er uh, door de rechtbank vaak. Tonnen worden toegekend in de vorm van een schadevergoeding. Uh, dus daar wordt gewoon berekend van nou, die dame heeft als prostituee haar inkomsten moeten afdragen aan haar pooier. Nou ja, dat is de schade die zij geleden heeft. Dat zijn gederfde inkomsten. Dus uh, en dat heb ik bij een paar collega-advocaten nu meegemaakt. Nou ja, wat is dan die inkomsten? Wat zijn dat geweest? Twee ton? Oké, okay, dan moeten de dader haar twee ton terugbetalen als mm -hmm. schadevergoeding. Mm -hmm. Dat zijn vaak buitenlandse verdachten, veroordeelden... Eh, die na het uitzetten van een straf linea recta naar het land van herkomst gaan... en natuurlijk nooit van te nimmer die twee ton gaan betalen. Eh, wat ik erg vind hieraan is dat er eh, enorm bezuinigd wordt nu... Eh, en dan gaat de staat eigenlijk, terwijl ze zou moeten weten... dat vooral in dit soort zaken natuurlijk nooit meer verhaald gaat worden... op de veroordeelde persoon, gaat al dat geld maar aan die slachtoffers betalen. Mm -hmm. Daarbij de slachtoffers zijn in, in het geval van vrouwenhandelzaken ook nog vaak buitenlandse dames. Het is ook nog bekend dat in dit soort zaken enorm veel valse aangiftes wordt gedaan. En ik ben enorm bang dat dit een aanzuigende werking heeft voor valse aangiftes. Want je Jij bent kunt... eigenlijk gewoon een beetje bezorgd... voor de portemonnee van Jan de Jager, begrijp ik. Je portemonnee in tijden van bezuiniging... Moet de staat niet voor dit soort dingen garant gaan staan? Ik denk staan. Dat, dat meneer Teve heeft gedacht... Nou, dat gaat dan om een paar duizend euro, uh, wat dan wordt toegekend. Maar het gaat soms om tonnen, en vooral in die vrouwenhandelszaken. En je kunt je voorstellen dat iemand die opgroeit in een kansarm land... die hier in Nederland te horen krijgt van als je hier aangifte doet... dan gaat de staat je gegarandeerd twee ton geven als het tot een veroordeling komt. Ik denk dat het toch wel een paar achter hun oor En denken, denk nou ja, het is dan vervelend voor de staat... En ook misschien vervelend voor de verdachte, maar die zit een paar jaartjes. Maar dan kan ik mijn hele gezin en mezelf in ieder geval van een toekomst voorzien. Peter Plasman, zie jij dit gevaar, het misbruik van deze regeling... door dames die, dan, die, die hun kans schoonzien? Van elke regeling die iets oplevert is er gevaar voor misbruik. Dat is er nu ook. Want ook nu kunnen mensen er belang bij hebben om valse aangiftes te doen. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de verblijfstatus die ze kunnen krijgen. Maar dit is natuurlijk een hele principiële discussie... die volgens mij niet zozeer moet gaan om de hoogte van de bedragen. Het gaat hier om de vraag of we met z'n allen opkomen voor schades... die bij individuele slachtoffers zijn veroorzaakt... of dat we die slachtoffers zelf met die schade laten zitten. Want Marjelle noemt bedragen van tonnen... Maar als je dat niet betaalt, betekent dat dus dat je tegen de slachtoffers zegt... zoek het maar uit, je hebt een paard onschade mm -hmm. en die schade draag je maar zelf. Dus dit is een principiële discussie van... gaan we met z'n allen staan voor schadevergoeding aan slachtoffers... of laten we, die schade, laten we die problemen bij de slachtoffers zelf. En ik vind het een hele goede zaak dat Teven dit doet. En ik vind dat de hoogte van wat het allemaal gaat kosten... moet natuurlijk onderdeel van het debat zijn hierover. Mm -hmm. Maar uh, als je eenmaal besloten hebt om dit te doen... dan kan de hoogte geen rol meer spelen. De, en ik ben het met Marielle eens... dat uh, er zit een risico in van valse aangiftes... om vervolgens die schadevergoeding te kunnen incasseren. Maar nogmaals, dat risico dat is er nu ook. En het is aan rechters om daarmee om te gaan... en te zorgen dat er geen veroordelingen volgen... op basis van valse aangiftes. Oké, okay. Dan nog één ding. Uh, dat is een nieuwtje van vandaag. Vertragend gedrag tijdens een rechtszaak... moet strenger aangepakt worden. Uh, rechters zouden... Uh, uh... Eerder in moeten grijpen. Eerst moeten jullie me uitleggen wat vertragend gedrag is... door verdediging of door OM. En als ze het zo erg vertragen dat het allemaal heel lang gaat duren... en dan gaan we het weer over geld hebben... dan moeten de kosten verhaald worden op de partij die de boel zo vertraagt. Vertragend gedrag, Marielle. Ja, ik eerlijk, op. Gezegd, eerlijk gezegd begrijp ik dit niet zo heel erg goed. Want als de vertraging ligt bij het OM... Uh, dan kan uh, de verdachte in strafzaak bepleiten... dat er strafvermindering moet volgen. Dus dan zou dat op die manier Maar wat is vertraging? Worden. Waardoor je gewoon stukken niet aanhoudt? Ja, zaken op of... lang laten liggen en gewoon niet, niet op zitting brengen. Dat, dat zou een vertraging kunnen zijn bij het OM. De verdediging zou kunnen proberen om steeds aanhouding van een zaak te vragen. Maar dat lukt al bijna niet. Er is een aanhoudingsprotocol... Uh, waarbij het ontzettend lastig is om uh, een aanhouding te krijgen. Dus zomaar uitstel van je strafzaak als verdachte zijn... als verdediging zijnde krijg je niet... Uh, je zou natuurlijk maar, een heleboel getuigen kunnen opgeven... maar hoe ja. het terecht kan bepalen, is dat wel in het belang van de zaak? En, uh, en als een zaak eenmaal loopt, Peter Plasman... kan je terwijl een zaak loopt dan nog met allerlei vertragingstactieken komen... dat je zegt, oh, ik heb nog iets, wacht, ik heb, ik heb een nieuw stuk, dit moet ook nog even. Of er is ineens iemand opgekomen die wil ook zijn verhaal nog doen. En dat ja. kan je maar rekken en rekken en rekken, dat kan. Nou, erg in de mode is het natuurlijk vaker. Dat is ja. de vertragingsactie bij uitstek. Omdat er dan gewoon uh, de zaak meteen stil ligt. Je hebt dan per definitie vertraging. Maar er zijn alle, als, als een advocaat erop uit is om te vertragen vanuit een of ander door hem bedacht belang, dan kan dat. En je kunt uh, zeggen. Nou, ik zou normaal tien getuigen willen oproepen, maar ik zie ook wel dat ik dertig kan oproepen. Waar ik ook wel, waarvan de rechter eigenlijk wel met me eens moet zijn. Dat ja, ja, als, hoort Dat moet kan worden. je dus doen. Niet omdat je de dertig wil horen, maar met de bedoeling om te vertragen. Maar hoe je daarmee om wil gaan als die advocaat rechtens gelijk heeft... om daar dan schade, de kosten te gaan verhalen, dat lijkt mij gewoon onzin. Het is aan rechters om zowel richting OM, richting verdediging... strak de termijn in de gaten te houden. En als er vertraagd wordt, kan de rechter gewoon zeggen... ik ga niet met je mee. Mm -hmm. Dus dit is een beetje een on... dit zal niet gaan gebeuren. Rechters nee, nee, begreep nee, ik ook nee, al, branden nee. hun vingers daar ook liever niet aan. Ook om willekeur te voorkomen natuurlijk, wat zij zeggen. Dat nou je ja, de rechters keer... Die geven terecht de verdediging, uh, en ook wel om maar de verdediging ook de, de ruimte om dat te doen wat de verdediging belangrijk vindt. En dat is de beoordeling. Is dit een verdedigingsbelang? En dan moet de rechter dat toekennen. En uh, als dat dan, dat kan best betekenen dat een zaak heel lang gaat duren. Maar als dat een verdedigingsbelang is, dan is dat ook terecht. Joop van Riesen, laatste woord aan? Ja. U. Ik kan me voorstellen dat er, als je het veralgemeniseert, wel eens een keer een onderzoek gedaan wordt naar onze rechtspraak en de kosten ervan. Maar we weten dat, je dus, dat, er, uh, dat het heel veel geld kost in de rechtspraak. En dat je dus kijkt naar het proces en de dingen die in het verleden, in de afgelopen 20, 30, 40, 50 jaar in de wetgeving zijn gekomen, die dus eigenlijk misschien wel uh, weinig nut hebben, dat je die dus uit dat systeem gaat slopen. Ja. Uh, ja. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dat wordt instemmend door zowel Plasman ja. als Marjelle van Ja, Ja, Ik geloof dat Teve ook bezig is om te bekijken of het mogelijk is... om per definitie een vast bedrag aan een, uh, aan een verdachte te vragen... voor de kosten van in ieder geval slachtofferhulp. Ja. Maar misschien dat het ook wel in de toekomst uh, een feit gaat worden... dat verdachten gaan of veroordeelden gaan betalen voor de rechtsgang. Want het kost natuurlijk enorm veel geld. En het kan echt allemaal veel sneller, en want we hebben het. nu vertragingen... en hebben we proforma-zittingen, omdat het vertraagd wordt die een dag duren. Dus die een dag zittingsruimte wegnemen, omdat de zaak eigenlijk niet behandeld kan worden. Er kan heel veel uit de wet, waardoor het uh, met name het strafproces een stuk sneller zou Schone kunnen. Schone taak is daar weggelegd voor TV en opstelten. Peter Plasman, Marjelle van Essen, Joop van Riessen en Jan-Dierk de Jong. Hartelijk bedankt. Dit was Schuld en Boete voor vandaag. Koenu woont in een klein huis, uh, de was, kleurige was hangt buiten uh, en op het erf, uh, dat een beetje zanderig uh, is, spelen een stuk of drie, vier uh, kinderen. Dit is mijn aunt, mijn aunt. Hoe accepteert Koenu's familie eigenlijk haar seksuele geaardheid? Oh, is kids, as kids, as kids Kuno's tante Joyce staat aan het aanrecht te koken. Ze heeft waterige, nogal droevige ogen. Kuno's coming out kwam voor Joyce als een donderslag bij heldere hemel. I was so shocked omdat ik a Christian, ben. You know. No Christianity, they they don't like those things, you know? I don't know why. Because they said it's a scene. Joyce kon Kunu's mededeling dat ze een lesbienne was... niet accepteren vanwege haar geloof. Koenu vertelt me dat ze dagenlang niet met haar praten. Maar Joyce veranderde haar opvattingen. Toen ze zich realiseerde dat Kunu een mens blijft. En bovendien dat er veel lesbiennes zijn in Quatema. Wat als Kunu wil trouwen? I think it's, it's okay. You go to the wedding? Yeah, I will. And I will support you. Als Koenu besluit te trouwen met haar vriendin, dan ben ik er. Ook als ze kinderen krijgen. Het enige waar Joyce nu zorgen over heeft, is Koenu's veiligheid. In de afgelopen jaren werden er drie lesbiennes verkracht en vermoord in Guatemala. Ja, yes, ik ben afraid. Dat misschien een do something iets to doen. Koenu's nicht Lebo deelt die zorgen. I'm scared of Koenu. The... Wat als Koenu gepakt wordt? I'm afraid. Voor Lebo kwam het niet als een verrassing. Toen Koenu haar vertelde dat ze lesbienne was. Ik tell her, Koenu, you are the, lesbian. Laughing all the time. Als kind was Koenu jongensachtig. Ik zei tegen haar, Koenu, je bent lesbisch. Maar ze lachte alleen maar. Toen ze het me uiteindelijk vertelde, was ik absoluut niet verbaasd. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Take care. Het wordt laat en Koenel wil terug naar haar vriendin in Johannesburg. Ik weet dat ik voor me bless. My family have been blessed by me. And I'm, I have been accepted the way I am. En I'm blessed having those family. Hoewel het niet altijd vanzelf ging, hebben alle familieleden Koenu geaccepteerd. Koenu realiseert zich dat dat bijzonder is. Want niet alle lesbiennes hebben het zo getroffen. Sommige families nemen hun dochters mee naar een Sangoma, een Zuid-Afrikaanse shamaan, omdat ze bezeten zou zijn. Andere lesbiennes worden het huis uitgeschopt. Kunu is wat haar tolerante familie betreft, ongeveer in eenzelfde positie als veel blanke lesbiennes in Zuid-Afrika. They live freely, not in a fear. Where Guatemala and find that most of the in fear yeah. because yeah. of they will be Blanke lesbiennes hebben steun van de familie, goed onderwijs en welvaart. Maar zwarte lesbiennes stoppen veel al met school vanwege discriminatie. In Quatema leven lesbiennes continu met de angst te worden verkracht of vermoord. In Johannesburg is het anders, zegt Koenu. Ik zie ook op straat lesbos en homos zoenen en hand in hand lopen. Maar Koenu doet dat ook in Quatema. Ze weigert zich te laten leiden door angst. My girlfriend visit me in Quatema. I do everything with my girlfriend in public in Quatema. I'm not afraid. To. Dat was het laatste deel van het verslag van Rut Hopkins over Kunu... de 32-jarige lesbische activiste die strijdt voor homorechten... in Zuid-Afrikaanse townships. Dit was de villa voor vandaag, zo meteen na half vijf... Het Radio 1-journaal met vandaag Lucella Carasso, solo. Solo, Goedemiddag. Solo. Onze verslaggever Bram Vermeulen is aangekomen... in het gebied van de aardbeving in Turkije... bij de grens met Iran, zal zometeen verslag doen. We gaan ook praten over Wikileaks. Voorlopig even geen document meer op de site van Wikileaks... want ze hebben geen geld. Nou, Daar praten we over na het nieuws van half 5. En dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is wel wat meer vertraging dan anders. Tussen Knoop en Batouverdorp en de afrit Haarlem-Zuid, 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht bij Haarlem-Zuid door bergingswerkzaamheden. Op de A27 van Gorkum naar Breda... een lange file tussen Breda-Noord en Knoop Sint-Annebos. Er staat daar 6 kilometer. Dat heeft te maken met problemen op de A58. Daar was een tijdje een rijstrook dicht. Die is weer open, maar er staat nog wel een behoorlijke file ook op die A58. Van Tilburg naar Breda...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 Goedemiddag, onze correspondenten staan op twee plekken vol natuurgeweld. In het oosten van Turkije, bij de ravage van de aardbeving. En in Bangkok, waar zandzakken het water tegen moeten houden. We hebben het ook over de grieprik deze uitzending. Inenting daartegen kost jaarlijks tientallen miljoenen. Maar of het helpt, dat weten we niet zeker. En als je een ticket hebt geboekt via cheaptickets.nl... dan heb je grote kans dat je gegevens zijn ingezien door een hacker. Over dat beveiligingslek van die site... praten we na vijven met onderzoeksjournalist Brenno de Winter... die die gegevens ook heeft ingezien. Het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Reddingswerkers zoeken in de Turkse provincie Wan onophoudelijk naar mensen die vastzitten onder het puin. De aardbeving daar heeft veel gebouwen verwoest en ook al veel slachtoffers gemaakt. 270 mensen zijn omgekomen en dat aantal kan volgens de autoriteiten nog oplopen. Correspondent Bram Vermeulen is in het centrum van Wan aangekomen. Bram, wat was het eerste wat je daar zag? Nou, het viel me eigenlijk op uh, in eerste instantie, Lucella hoeveel gebouwen er eigenlijk vier overeind staan uh, nog in deze grote stad. Een stad die uh, heel snel is gegroeid in de afgelopen jaren door het grote economische succes van Turkije, door de urbanisatie. Maar dan in het hart van, uh, van het centrum van de stad, een groot gebouw, een uh, studentenhuis van zes verdiepingen. Uh, ...helemaal tot de grond toe uh, vernietigd. Er staat geen pilaar meer overeind. Ik kijk hier naar uit op de puinhopen van dat uh, studentenhuis. Terwijl reddingswerkers inmiddels de bouwlampen aan hebben gedaan... ...en dat de nacht is gevallen over van. En de hoop op overlevenden op dit moment buitengewoon klein worden. Zeker nadat we zo'n half uur geleden hier drie lijken naar buiten hebben zien komen... ...van jonge studenten die uh, de aardbeving niet hebben overleefd. En zijn er vandaag ook nog wel mensen levend onder dat puin vandaag gehaald? Uh, ja, er zijn uh, elders, uh, maar niet op deze plek. Er zijn wel levende mensen onder de puin vandaan gekomen. Maar uh, je moet nagaan dat reddingswerkers uh, altijd spreken over de gouden uren. Dat zijn de eerste 72 uur na de aardbeving waarop de kans op overleving nog uh, aanwezig is. Uh, de grote angst die men hier heeft is uh, de kou die opkomst. Dus er ligt al sneeuw op de bergen rondom uh, van. En uh, waarschijnlijk gaat het morgen of woensdag hier echt sneeuwen. Vannacht was het al uh, onder nul, onder het vriespunt, wat natuurlijk de overlevingskans van die slachtoffers niet groter maakt. Uh, ja, het, het, het opvallende is dat sommige slachtoffers uh, nog steeds contact kunnen maken met reddingswerkers zonder dat ze gezien worden. Door mobiele telefoons Er uh, zijn er soms nog gewoon gesprekken mogelijk, maar op de plek waar... Ik nu ben, is gisteren om 8 uur s'avonds voor het laatst zo'n gesprek geweest. En sindsdien is de batterij kennelijk uitgevallen en is er ook geen, geen geluid meer gehoord. En veel mensen die het hebben overleefd, zijn dakloos geworden. Die ja, blijven die s'nachts op straat nog steeds? Of is er inmiddels uh, genoeg opvang voor ze? Ja, er is, er is heel veel opvang, uh, maar inderdaad is de schrik natuurlijk erg groot bij mensen om, uh, ja, om nu in zo'n flatgebouw te gaan wonen waar je de scheuren gewoon in ziet zitten. Vannacht heeft het hier ontzettend uh, geschud nog een uh, naschok van 5,5. Dat was de zwaarste, 5,5 op de schaal van Richter. Dat is een zware aardschok um, en niet minder dan, dan die van 7.2 natuurlijk, waardoor al deze gebouwen zijn ingestort. Maar 5.5, daardoor kunnen gebouwen die toch al beschadigd zijn alsnog instorten. Dus daardoor uh, kiezen veel mensen ervoor om toch maar liever op straat te blijven. Uh, de Turkse rode halve maan heeft voor tenten gezorgd, voor voedsel, voor dekens. Je kunt u uh, op het vliegveld uh, allerlei uh, tentenkampen zien waar die mensen ondergebracht uh, kunnen worden. Maar het wordt een algeval voor ons allemaal hier. Een hele koude nacht. En als je het hebt over die uh, gebouwen, Bram, is er inmiddels discussie over de bestendigheid van de gebouwen die zijn ingestort? Ja, natuurlijk is die discussie er... In 1999 heeft Turkije een hele zware aardbeving gehad. Daar kwamen toen 18.000 mensen om het leven in een stad ten zuiden van, van Istanbul, bij Izmit. En sindsdien zijn alle bouwvoorschriften, bouwvoorschriften heel erg aangescherpt. En met die bouwvoorschriften zouden gebouwen dit soort aardbevingen gewoon moeten overleven. En toch, hier in het centrum van Van, een gebouw dat nog maar zes jaar geleden is gebouwd ook tot de grond toe ingestort. Toen wij hier aankwamen, eh, zagen we een man in blinde paniek wegrennen... en die vloekte tegen die verdomde bouwondernemers die zich weer dus niet aan de regels hebben gehouden, dat is natuurlijk de angst. Maar ik moet erbij zeggen, Lucella, dat ik ook heel veel nieuwe gebouwen heb gezien hier waar geen scheur in te vinden was. Dus er zijn ook wel degelijk bouwondernemers hier in Turkije die zich wel aan die regels hebben gehouden. Nu was er uh, vanochtend vooral uh, discussie over de hulp hè? Voor, voor het gebied. Uh, Turkije zei, we hebben geen hulp nodig uit het buitenland. Die hulp werd wel ja. um, aangeboden. Heb je het idee dat, dat Turkije dit alleen goed af kan? Dat zegt de, de regering in elk geval wel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met nationale trots, met eer. Eh, dat, dat hulpaanbod kwam onder meer uit Israël. Nou, je weet dat het diplomatiek niet echt goed gaat tussen Israël en Turkije. Dus, eh, de, de Turkse regering staat niet te springen om die hulp nu te accepteren. Maar nu is het natuurlijk ook zo dat uh, deze aardbeving, hoewel er nu al meer dan 270 uh, dodelijke slachtoffers te betreuren zijn... geen aardbeving is van de omvang van die van 1999, waar je dus tienduizenden doden had. Het is een aardbeving die redelijk goed te overzien is. Hier bijvoorbeeld in Van is het gebied van de ramp een aantal gebouwen in Erzies verderop, een tiental gebouwen. Er zijn hier heel veel reddingswerkers aanwezig. De lokale bevolking hoor ik wel de hele dag zeggen... ja, we moeten het allemaal zelf doen en de regering geeft niet om ons... omdat wij koerden zijn. Ik weet niet of dat, of dat valide is als ik kijk naar het grote aantal reddingswerkers... dat hier nu bezig is, maar het is natuurlijk wel zo... dat alle families voelen dat er niet genoeg wordt gedaan zolang... Hun familieleden nog onder dat puin liggen. Bram Vermeulen, dank voor jouw verslag vanuit het oosten van Turkije. Later deze uitzending meer van jou. Dan de grieprik. Jaarlijks krijgen zo'n 3,5 miljoen mensen die prik. Maar de werking daarvan is niet afdoende wetenschappelijk bewezen. Dat zegt onderzoeker Dick Bell. Verslaggever Colette van Nuenen sprak met hem over de resultaten van zijn onderzoek. Nou, de belangrijkste conclusie is dat er geen bewijs is... dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en uh, effectief is. Geen enkel bewijs heeft u gevonden? Nou, we onderscheiden bewijs, wetenschappelijk bewijs, in verschillende categorieën. En, uh, de hoogste categorie toont dat er geen bewijs is. Dus als je niet te diep gaat graven, dan kun je zeggen... die griepprik die werkt wel degelijk. Maar als je wat dieper gaat graven, dan blijkt nooit dat die werkt. Precies, er is bij een hele kleine groep patiënten, dat is patiënten met COPD en patiënten met uh, kwaadaardige bloedziekte, is enig effect aangetoond. Maar voor het overige is er geen enkel effect uh, aangetoond op het voorkomen van uh, complicaties, zoals uh, longontsteking. En ook niet op het voorkomen van uh, overlijden door de griep. Ja. Dat blijkt nou uit uw onderzoek, uit uw vergelijkend wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is dus eigenlijk al eerder gebleken, namelijk uit al die losse onderzoeken. Is daar dan nooit iets mee gedaan? Nee, dat, dat komt omdat er toch verschillende visies zijn op uh, de onderzoeken. Uh, met name uh, autoriteiten die uh, baseren zich nogal eens op observationeel onderzoek, zoals het heet. Hè. Dat is dus een type onderzoek met een lagere wetenschappelijke bewijskracht. Dat je gewoon kijkt, hoe voelt iemand zich na zo'n prik? Bijvoorbeeld, ja, en dat vergelijkt met mensen die geen prik hebben gehad. Dus dat type onderzoek heeft uh, in het verleden uh, veelvuldig een positief effect laten zien van vaccinatie. Ja, maar dat vindt u gewoon niet betrouwbaar genoeg. Nou, dat vind niet alleen ik, maar dat vinden verschillende onderzoekers die hebben aangetoond dat die onderzoeksresultaten vertekend zijn ja. en wel in een positieve richting, te positieve richting. Terwijl er wordt ieder jaar ruim 56 miljoen aan uitgegeven. En 3,5 miljoen mensen laten zich prikken tegen de griep. Wie zijn dan die mensen die maar die prik voor blijven schrijven? Hebben die dan zelf ook belangen in de farmaceutische industrie? Die zijn er ongetwijfeld. We hebben ook aangegeven in het artikel dat ook bij de gezondheidsraad... opnieuw weer sprake is van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. En dus suggereert u... Ik suggereer daar verder niets mee, maar uh, het is bekend dat uh, mensen die betrokken zijn bij de farmaceutische industrie... vaker uh, positiever oordelen over de producten van die uh, fabrikanten. Hoe erg is het eigenlijk dat 3,5 miljoen mensen een prik krijgen ieder jaar uh, waarvan de werking niet bewezen is? Je zou kunnen zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet, hè? Ja, maar mensen kunnen er toch al uh, behoorlijk ziek van worden meer dan 10 heeft toch al uh, aanzienlijke klachten van die griepprik. En ja, om dan te zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. En dat vind ik toch niet helemaal opgaan. Al dus dik bel over de prik En na vijf uur dan reageert Coutinho van het RIVM hierop. Zometeen, Vietnamese die proberen de Nederlandse hennepteelt van binnenuit over te nemen. Al dus de politie. Bij de AWB, Helene de Geest. Nou, die zeven vervangen door René Passet, maar die heeft gelukkig dezelfde Ach, files. Nee, <laughs> welkom. Goedemiddag. Nou, op ta A27 Utrecht-Almere staat tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer. Dat is de file waar u op dit moment de meeste tijd mee kwijt bent. De weg is namelijk dicht, maar het verkeer in die file wordt er via de af- en de oprit wel langs geleid. Het heeft te maken met een ongeluk. Voor de rest, eigenlijk een normale spits met 30 files. Het is niet gebruikelijker dan normaal op maandag. Of niet drukker dan normaal? Niet drukker dan normaal. Goed. Auto's rijden door het water in de straten van Bangkok... en mensen daar zoeken een veilig heenkomen. De Thaise hoofdstad heeft nog steeds last van overstromingen. Delen van de stad zijn al ondergelopen... en dat water trekt steeds verder naar het economische centrum van de stad. Correspondent Michel Maas is in Bangkok. Michel, wat, wat zie jij om je heen? Nou ja, in het centrum is het nog droog... maar voor elk gebouw wat je maar ziet liggen zandzakken klaar. Er zijn muurtjes gebouwd van zandzakken... En dat, dat geeft een heel raar gevoel en uh, vooral omdat het water er nog niet is. Maar het, het is wel in de buurt, het is, uh, komt steeds dichterbij. En uh, ik heb vandaag ook een alarmerend bericht net binnengekregen uh, van het stadsbestuur van uh, Bangkok. Dat al zijn inwoners oproept om zoveel mogelijk drinkwater in te slaan. En dat zou erop kunnen wijzen dat de drinkwatervoorziening van Bangkok uh, gevaar loopt. Want uh, de... Uh, de grote vergaarbekkens van die, uh, van die drinkwatervoorziening... die dreigen ook te overstromen en uh, zich te vermengen met dat vieze uh, water... dat hier van buiten de stad aankomt. Ja, en in de delen van de stad waar dat water al op de straten is... Hè, heb je daar ook een beeld van gekregen hoe de situatie daar is? Ja, ik ben uh, richting het, het oude vliegveld gegaan, Bonbuang. En daar staat uh, ook de tolweg, die staat op een gegeven moment een meter onder water. En hele omliggende buurten ook. En ja, daar zie je dat, uh, dat mensen. ...voor zover mogelijk hun bezittingen op het droge hebben gebracht. Ze zijn zelf naar bovenverdiepingen verhuisd... ...en uh, ze proberen dan maar een beetje door te gaan uh, met het gewone leven... ...want het blijkt dat, uh, dat opvangcentra voor slachtoffers, die zijn er wel... ...maar ze zijn er te weinig en die zijn ook volgens veel mensen niet goed genoeg. Dus iedereen probeert zich een beetje te redden en probeert om het water heen te leven. Ja, en je had het net over die zandzakken. Welke maatregelen worden er nog meer genomen? Nou, dat zijn wel een beetje de belangrijkste. En uh, de regering heeft nu het leger opdracht gegeven om die zandzakken te beschermen. Omdat ze bang zijn dat er uh, uh, geïrriteerde, boze burgers die zandzakwallen gaan kapotmaken. Dat is al een paar keer gebeurd. De mensen die in ondergelopen gebieden wonen en het beu zijn dat de stad wordt gespaard. En dat uh, iedereen eigenlijk wordt opgeofferd om dat Bangkok maar droog te houden. Die mensen die zijn teleurgesteld en die, hebben die zandzakken die willen ze halen voor, voor in hun eigen gebied. Nou, of ze willen de, de barricades doorbreken... zodat het water uit hun gebied wegstroomt en Bangkok binnenstroomt... dan zijn zij er vanaf en dan moet Bangkok maar even natte voeten hebben. Dat is een beetje het gevoel dat steeds sterker wordt bij veel mensen. En uh, de regering is daar kennelijk heel bezorgd over. En herken jij dat beeld dat dat centrum goed beschermd wordt... en dat het gebied buiten Bangkok aan zijn lot wordt overgelaten? Ja, dat is wel een beetje zo. Ja, dat, uh, dat hart van Bangkok dat wordt zo belangrijk gevonden. Dat is ook zo belangrijk. Het is het economische hart van het land. Uh, dat, ...dat de rest daar inderdaad aan opgeofferd wordt. Ik ben zelf vandaag de stad uitgegaan naar Ayutthaya. Ja. Dat is een kleine 100 kilometer hier vandaan. En dat is het uh, gebied dat het zwaarst getroffen is op dit moment. Nou, en wat je daar ziet, dat, uh, dat is ongelooflijk. Het is één grote watervlakte, er is niks anders meer. Er is alleen nog maar water daar en dat kan niet weg. Dat, dat, dat loopt vast op die zandzakken van Bangkok. Dus die mensen daar die zitten tot aan hun nek in het water... en er is heel weinig uitzicht op dat dat uh, de komende week gaat veranderen. En wat, wat is het laatste nieuws over het aantal slachtoffers dat dat heeft geëist? Nou, dat is opgelopen tot, uh, tot boven de 350... Maar uh, dat, uh, er zijn op dit moment komen er geen slachtoffers meer bij. Tenminste, er zijn geen nieuwe slachtoffers meer gemeld. Want dat water dat, dat komt langzaam opzetten. Je ziet het aankomen. Dus wat er gebeurt is dat er uh, zo nu en dan iemand uh, waarschijnlijk uitglijdt en verdrinkt. Want uh, zwemmen kunnen ze hier niet allemaal. Maar uh, het is niet zo dat er uh, plotseling een watergolf over mensen heen spoelt die ze meesleurt. Het, het gaat allemaal heel langzaam, maar sluipenderwijs. Michel Maas, dank voor jouw verslag vanuit Bangkok, Thailand. Vietnamezen infiltreren in de Nederlandse hennepteelt. Daar hebben politie en justitie serieuze aanwijzingen voor. De politie topt, vreest dat die komst van de Vietnamezen tot meer geweld gaat leiden in het criminele circuit. Afgelopen zomer kwamen de eerste waarschuwingen, al dus Frans Heres van de Raad van Korpschefs. We hebben in mei een congres gehad met 23 landen over de henneptilt. Daar was ook Europol bij en ook andere organisaties. En met name uit Tsjechië, Duitsland, Engeland en ook Canada... kregen we signalen dat de Vietnamese zich in de hennep uh, aan het binnendringen waren. En ze zeiden tegen ons, let nou op, want jullie hebben ook veel hennep. Dus kijk of je die signalen kunt uh, terugvinden uh, in Nederland. We hebben onderzoeksbureau Beken opdracht gegeven om dat te gaan doen. Die zullen eind november, begin december met hun rapportage komen. Maar we zien ook wel in de praktijk dat we zo hier en daar... Uh, ...jonge Vietnamese in de hennepkwekerij zijn. En dat is een trend die ons zorgen baart. Uh, je kan het beter voor zijn dan dat je achteraf denkt van... hadden we dit kunnen en moeten zien? Vandaar deze opdracht. Wat voor een aanwijzing heeft u? Wat voor een jonge Vietnamese treft u aan en wat doen ze? We zagen met name jonge kinderen uh, die in de hennep aan het knippen waren... zonder ouders, zonder verblijfsvergunning... die op de ene of andere manier in Nederland gekomen waren. Uh, en wij zijn gealarmeerd door een rapportage uit Engeland van de Raad van Korpschef daar. Die zeiden van let op, dit zijn bewegingen dat Vietnamese hun kinderen sturen zorgen dat ze een plek krijgen in de hennepkwekerij... en daarna op verschillende manieren de hele hennepbranche gaan infecteren. En die ouders zitten nog in Vietnam? Precies. Dus dat was al een, een let op van hoe kan dat nou? Dat is één. Twee is, wat gaan ze nu doen? En we zagen wat dat betreft de voortgaande bewegingen in de hennep voor, door Vietnamezen. En zoals gezegd, we kunnen het beter voor zijn. Wat doet u met die kinderen? Die kinderen worden overgedragen aan de vreemdelingdienst. Die gaan we natuurlijk wel verhoren. Hoe komen ze hier? Welke mensenhandel, mensensmokkel zit daarachter? Welke organisatie? Wie zijn de mensen die ze vanuit Vietnam uh, hier naartoe gebracht hebben? Hoe hebben ze gereisd? Natuurlijk doen we dat verhoor. Maar nog belangrijker is, uh, welk, wie is de organisatie en kunnen we die ontmantelen? Er zijn wel meer spelers op de markt. Waarom is het zo erg als Vietnamezen ook komen? Het is uh, überhaupt erg als de georganiseerde criminaliteit zich meester maakt van de hennepkwekerijen. En, en als er een nieuwe uh, golf komt die we heel moeilijk kunnen zien, die we kunnen infiltreren, die we kunnen uh, qua taal uh, meester kunnen zijn, dan maakt het de opsporing moeilijker. En dan kan je beter geprepareerd zijn dan dat je achteraf zegt van, ja, dit is een hele bevolkingsgroep die zich een beetje in het duister ophoudt en we weten niet precies wat ze doen. En het geeft ons ook de macht dat als het niet gebeurt, ook uh, alle andere Vietnamezen die goed van uh, bedoelingen zijn, hiervan vrij te pleiten. Het kenmerkt de Vietnamezen onderwereld. Ja, dat weet ik nog niet precies. Uh, wat ik zie is dat ze uh, jongeren uh, zonder papieren naar Nederland sturen. Maar ook naar Engeland, Tsjechië, Duitsland. Dat is een beweging die wij raar vinden. Waarvan we zeggen, daar zit iets achter. En hoe uh, we dat gaan doen is in de samenwerking met de Vietnamese autoriteiten. Kijken of we criminele netwerken kunnen blootleggen. Zijn ze ook gewelddadiger? Dat hebben we nog niet gezien. Uh, maar het zou zomaar kunnen zijn. Want er zijn grote belangen binnen de hennep uh, te zien. Het brengt enorm veel geld op. Het zijn snelle winsten die je kan maken aan belastingvrij... Um, dat zegt wel iets dat de mogelijkheid dat het geweld toeneemt. We zien wel in zijn algemeenheid dat de hennep meer gewelddadig zijn. Als u nog steeds denkt dat hennep wat gedoogsituatie is... met een moedertje op zolder die wat bij wil verdienen... dat is niet meer het geval. Achter ieder hennepkreekerij zit een georganiseerdheid. En het is niet voor niks dat congres wat ik net noemde. Dat had als titel Soft Drugs is Hard Crime. Frans Herens hoorde u van de Raad van Korpschefs. Han Hanneke de Jonge sprak met hem. Marco Verhoef is hier, tijd voor het weer. Marco, zonnig en droog was het de afgelopen dagen, eh, vandaag ook nog. Die mooie weekenden die gaan bijna wennen. Blijft het zo? Uh, nou, voor het weekend ziet het misschien wel weer goed uit... maar we hebben wel met een intermezzo te maken en dat is voor morgen weggelegd. Morgen gaat het weer er compleet anders uitzien dan vandaag. Uh, waar we vandaag eigenlijk geen wolken zagen... zullen we op sommige plaatsen morgen eigenlijk geen zon zien regen Ja, ook dat nog. Er komt een storing over. En die ligt nu boven Frankrijk, komt onze kant op. En dat betekent in de ochtend misschien nog een klein beetje zon in, uh, in Groningen. Daarna is het eigenlijk overal bewolkt. En van tijd tot tijd valt er wat regen. Het is, uh, het is echt een uh, compleet ander verhaal. Ja, en wordt het dan ook kouder dan vandaag? Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Vandaag hadden we temperaturen van, nou ja, zo'n 12, 13 graden. En dat zullen we morgen, nou misschien net niet halen. Ik ga uit van een graad of 11, 12. Uh, of dat ook hetzelfde aanvoelt. Ja, morgen wordt het een beetje een beetje Koud natuurlijk. Vandaag was het echt straal buiten. Ik ben echt nog even op de hei geweest hier in Hilversum. En uh, ja, het was echt een heel dun windje. tussen droge lucht op dit moment. En dan die temperaturen en een windkracht 4 tot 5 eroverheen. Dan krijg je dat stralen weer. Nou, morgen uh, zal de wind iets gaan afnemen. Zeker in de loop van de dag. En uh, ja, dan is het stralen er ook af. Want de lucht wordt sowieso een stuk vochtiger. Goed, en dat zo hoe lang duurt dat? Eén dag. Woensdag knapt het gewoon weer op. Oh, Waar hebben we het over? Precies. Marco Voef, het weer van morgen. Daar hebben we het over. Goed, we hebben al een alcoholslot voor automobilisten. Misschien komt er ook een slot voor mensen die herhaaldelijk zo hard rijden. Daar wordt een proef mee gedaan. 60 testrijders in Noord- en Zuid-Holland kunnen voorlopig niet harder dan de maximum snelheid. Ook al zouden ze dat wel willen. Rijkswaterstaat test nu dit slot, zodat de rechter het kan gebruiken als een extra maatregel tegen snelheidsduivels. We gaan een klein stukje rijden en dan gaan we ergens even... Nou, gaan we gaan vooral even lekker hard rijden. Nou ja, dat gaat dan uh, niet lukken. Jawel, want we gaan op de noodknop drukken. We gaan alles uitproberen. Nee, dat ga ik niet doen. Even vooraf, want we gaan rijden in een auto met een uh, snelheidsslot of een snelheidsmonitor. We gaan nu rijden met het uh, snelheidsslot. Het uh, snelheidsslot zorgt ervoor dat, uh, dat je niet harder kan rijden dan de uh, limiet te plaatsen. Joris Kessels, projectleider van... Uh, dit ding, de snelheidsslot, de snelheidsmonitoren, wat is het verschil trouwens? Een snelheidsslot zorgt er dus voor dat je niet harder ja. kan rijden dan de limiet. En een snelheidsmonitor, die zorgt er in ieder geval, in eerste instantie krijg je gewoon feedback, informatie terug van hè, ik overschrijd nu de snelheidslimiet. En als die veelvuldig overschrijdingen registreert, dan zal die autonoom overgaan in een tijdelijk snelheidsslot. Dat apparaat weet perfect waar je rijdt en hoe hard je daar mag rijden, dus dat werkt allemaal via de satelliet ofzo? Ja, en uh, in het systeem zit ook een, een, ja, een soort van geografische kaart... waar alle snelheidslimieten aangekoppeld zijn. En dan weet u dus precies exact wat de limiet is op die plaats. Bedoeld voor op dit moment notoren snelheidsovertreders? We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn... om zo'n systeem te gebruiken of in te zetten... in de aanpak van uh, grove verkeersovertreders. Nou, het is nu een proef nog. Ja, exact. Nou, laten we het maar eens even gaan testen. U gaat rijden, ik daarnaast... Waar kunnen we zien hoe die is ingebouwd? Daar zie ik al een schermpje. Dit is het uh, display en op dit display uh, krijg je dus te, te zien uh, als je de limiet overschrijdt, dan komt de, uh, de snelheidslimiet uh, in beeld. Mocht het voorkomen uh, dat er een uh, verkeerde limiet in het systeem zit of uh, dat, dat er even een gevaarlijke situatie op de weg is, dan uh, kun je tijdelijk uh, even het systeem uh, uitschakelen. En in principe, je hoeft verder niks te doen, je hoeft hem niet te bedienen. Maar hij, uh, het snelle slot gaat vanzelf aan. Goed, nu komen we op de openbare weg. Het uh, is een 50 kilometer weg, neem ik aan, hier binnen de bebouwde kom. Nou gaat u proberen voor mij om harder dan 50 te rijden. Ja, nou, dat zal ik inderdaad doen dan. Ik ga het proberen. Ga ik naar zijn vijf? of ja, naar nee, zijn drie. drie. zat u? En ja, ik heb gewoon nu uh, mijn voet uh, vol plank gas op het uh, gaspedaal. Ik kan niet harder dan, uh, dan 50 kilometer per uur. Hij wil gewoon echt niet harder, want de benzine toevoer wordt afgesloten. Hoe werkt dat? Ja, exact. De gastoevoer. Hij grijpt in op de, de gastoevoer ja. uh, en niet op de rem. U test dit systeem uit. Ja. Ziet u nu ook al haken en ogen aan het systeem? Uh, ik denk dat het systeem heel veel potentie heeft om uh, um de verkeersvaardigheid uh, te verbeteren. Want? Uh, nou ja, goed, uit onderzoek uh, van uh, de SWOF uh, blijkt ook dat als iedereen zich nou aan de snelste miet houdt... dat we zo'n uh, uh, kwart van de uh, ongevallen die op de weg gebeuren kunnen voorkomen. De snelheidsbegrenzer Jeroen de Jager testen het uit. Er is dus uh, sowieso een test met 60 rijders in Noord- en Zuid-Holland... voor dit uh, slot op uw auto. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we praten over de site cheaptickets.nl. De gegevens van mensen die daar een ticket hebben geboekt twee jaar geleden... die uh, zijn openbaar geworden, dat wil zeggen openbaar aan een hacker. Tot zometeen. Vanavond BNN Today. Je zal toch zoveel lef in je donder hebben als Willem Holleder en zijn vrienden om zoiets te doen. Vanavond om half negen op Radio 1. Waarom deed je het überhaupt, die smokkel? Ik wil mijn rijbewijs halen en mijn moeder was bijna jarig. Weet je, nou, dat doen we het allemaal groot. Hele praktische overwegingen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Robert Meijer vindt dat we ons niet zo moeten aanstellen, maar die heeft verstand van sport. <laughs> Radio 1, het nieuws van alle kanten.